Waar kan je altijd feesten, polonaise lopen? Waar is er altijd bier genoeg? Waar zijn altijd mooie vrouwen? Kan je een feestje bouwen? Ja, elke dag tot morgens vroeg. Waar is het altijd chansen? Kan je lekker dansen op die heerlijke muziek? Waar is het gezellig? Zijn de mensen vrolijk? Ja, welke tent is echt uniek? Gefeest in de Schiehut Ja, daar moet je zijn geweest In de Schiehut